Ome Heijn was naar geworden van een vette varkenspoot Dalek was die buiten kennis en in twee uur die dood Juist wou die een hapje nemen toen die eens klapzakelijk werd Van zijn achtste varkenskluifje en zijn tiende wordt met er te In zijn maar ze spart op kregen wij als het een is. Tante Kaas zat maar te huilen als ze langs een konen spreekt, En ze werd nog veel beroerder toen ze in zijn soebor keek. Zuchtend zei ze bij zichzelf: Ach, die lieve goeie man, het is toch zonde van de kluiven, want daar heeft hij nou niks meer aan. Een mijn heen, die is erbij, Hij in eens een Maar ze spaart voor kregen wij, Als een er is, zie. Al de neefjes en de nichtjes, zij ome heen rust zacht, Zo'n droef en spoedig einde, Had geen een van hen verwacht, En ze riepen door hun tranen, O, nu missen we hem pas, En ze snikte dat hun omen, toch zo'n mooie, dooie was O, mag hij, die is erbij, heilig in zijn kistie. Maar ze spaart, wat kregen wij, als een gedachte is ziek. Al de vrienden en bekenden, weenden bitter op de kroeg. Grote, droeve, bittere tranen, bitter, bitter, nooit genoeg. En ze zuchten het is ellendig, dat de dood hem heeft gehaald maar gelukkig dat hij juist nog de contributie heeft betaald. En oomijn, die is er bij, hij in kissy, maar ze staat wat kregen wij ik gedachten is. -ie. Voor de winkels waar die haalde, was het ook een grote slag, want geen een van al de klanten knalde zoveel op één dag. En de visboeren zuchtte treurig, jammer, jammer van de man, het is weer de tijd van de nieuwe haring, en daar hield hij net zoveel van. Een open die is er en een is zijn kissie, waar ze krijgen wij, al ze gedanken.